9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Sri Lanka heeft voormalig legerchef Kota Rajapaksa de presidentverkiezingen van gisteren gewonnen...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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. Op deze heerlijke zondagmorgen. We gaan dit tweede uur van start met de pianosonate nummer 8 in C mineur. Opus 13, en de titel daarvan is pathetiek. Daaruit het eerste deel. En um, <coughs> dat heet Allegro di Molto con Brio. Wilhelm Kempf. Die voert het uit op de piano. Ja, en ik was er natuurlijk nog vergeten bij te vermelden dat deze sonate natuurlijk gecomponeerd werd door Ludwig van Beethoven. Ik hoop niet dat u onderwijl aan uw knop heeft zitten draaien vanwege de geluidskwaliteit, want dit was een hele oude opname. Ik schat dat deze opname zo'n beetje uit de jaren 50 was aan het geruis te horen en um, toch wat niet zo dynamisch als dat we dat tegenwoordig kunnen. Dus een historische opname van Wilhelm Kempf. Eén van de grote uh, pianisten uit het verleden. Net als Arthur Rubinstein bijvoorbeeld en Horowitz. Nou, dan praat je wel over een paar echte pianisten. Um, we gaan verder met een componist die niet zo vaak aan het bod komt in dergelijke programma's. Jules Massenet. En van hem gaan wij Thais draaien, de tweede acte eruit, Meditation of Meditation, om het maar eens op zijn Frans te zeggen. Het wordt gespeeld door Min Kim op viool en Lucio uh, Maccarelli op piano. Dan gaan we nu naar Amerika en wel naar George Gershwin. De enige, zeg maar, echt grote Amerikaanse componist van klassieke muziek, maar ook van jazzmuziek. De man kon heel veel. We gaan nu een stuk van hem beluisteren met een arrangement voor piano en vibrafoon. En dat arrangement is gemaakt door meneer Oscar Levant. Het stuk heet Blame It On My Youth. Oftewel, uh, geef mijn jeugd maar de schuld. Kirill Gerstein speelt piano en Gary Burton die speelt uh, vibrafoon. Wij stappen met die hokjesgeest. Het was gewoon mooie muziek. Geschreven door George Gershwin dus. Uh, en een prachtige combinatie van piano en vibrafoon. Goed, en uh, wat de jazz betreft, uh, u weet het na dit programma. En u bent ook nog jazzliefhebber, dan komt u daar weer volledig aan uw trekken. Want hierna volgt Zandvoort jazz. Ook heel mooi. Dan gaan wij weer verder in uh, de klassieke muziek, namelijk het concert voor A-mineur, Opus 54 voor piano en orkest. De componist is Robert Schumann. De pianiste, dat is ook geen kleine dame. Nou ja, qua afmeting, maar in ieder geval wel qua beroemdheid is het een hele grote. Uh, Marta Algerich. Zij speelt dus piano, dat zei ik al. En het orkest wat meespeelt, ja, helaas. We hebben daar echt uh, alles aan gedaan, maar het wordt nergens vermeld. Soms heb je dat, dan heb je zo'n opname en dan staat het orkest er gewoon niet bij. Ja, misschien uh, mocht het niet van de Bond of van de Dirigent. Je weet het maar nooit. In ieder geval, Marga, Marga Marta Algerich speelt wel piano. Dat is een ding wat zeker is. Misschien gedachten, wat is dit nu? Uh, ook het einde is nogal uh, merkwaardig, op zijn minst. Zomaar ergens geknipt, ik vermoed, maar dat kunnen we nergens terughalen. Ook de redactie niet. Uh, dat het om een hele oude opname gaat. Dat was ook wel te horen, natuurlijk. Schat toch van een jaar of 50, 60 geleden. En uh, ja, de geluidskwaliteit was natuurlijk niet helemaal denderend. En ook uh, de manier waarop het afgebroken werd, was niet helemaal geweldig. Maar goed, ik vond het toch, ondanks dat de moeite baart, om u uh, deze historische opname toch te laten horen. En ook al eindigt het dan een beetje vreemd, nou ja, daar is niets aan te doen, helaas. Zo wordt het nou eenmaal aangeleverd. We gaan verder met een andere grootheid. En die andere grootheid die we nu gaan horen is de heer Arthur Rubinstein. We hebben ooit eens al een heel programma aan hem gewijd aan deze meesterpianist. En nu gaan we weer een stuk uh, van hem laten horen. Althans, een stuk dat hij uitvoert. Want het is natuurlijk van Chopin. En dat was... Uh, daar, daar was hij de meester vertolker van, ik maar zeggen, van de muziek van Chopin. Hij heeft heel veel van uh, Chopin opgenomen. Nu het Impromptu opus 90 nummer 4 voor piano Arthur Rubinstein. <tieding> natuurlijk Een historische opname, hebben we wel een paar van uh, vandaag. Alleen deze was natuurlijk aanmerkelijk beter van kwaliteit dan de vorige. Arthur rubinstein met het ampromptu um, opus 90, nummer 4 van Frederik Chopin. En nu gaan we weer iets heel anders doen. Um, het, wordt, het stuk is gearrangeerd voor gitaar. En uh, het komt uit Hofmans vertellingen van de heer Jacques Offenbach. En uh, uit de Hofmans vertellingen gaan we luisteren naar de Barcarole. En het wordt door William Wilson uitgevoerd op gitaar. Geloven dat hij dat allemaal eens in zijn eentje gedaan heeft. Nou, dat zal wel, want dan had hij wel uh, een meersporenstudio tot zijn beschikking. Want we worden maar liefst vier, vier gitaarpartijen over elkaar heen. Nou, dan moet je toch wel een hele knappe gitarist zijn als je dat voor elkaar krijgt. Maar goed, het klonk even goed. Wel leuk. Het is wel apart dat je zo'n stuk dan alleen op gitaren gespeeld hoort worden. We gaan naar uh, romance voor hoorn en piano. Weer een hele aparte combinatie, mag ik wel zeggen. Het stuk staat in F majeur, het is open 36, moderato. Het is van de Franse componist Camille Saint-Saëns. En Felix eh, Kliesser die speelt horen. En Christophe Keimer speelt piano. combinatie piano met horen en zo hoor je dat instrument dan is op een andere manier dan in een harmonie of in Van Varenkorps. Prachtige solo op eh, horen dus. We gaan nog een keer uh, terug naar uh, die winterreizen D911, uh, deel 1 uh, van uh, Frans Schubert. En ook weer naar dezelfde uitvoerende bariton Dietrich Fischer-Diek. Disco, ten een en andere pianist en dat is Herta Klust. We gaan eh, draaien het, het stuk 'Gute Nacht. <tied> Goedemorgen. Oh. We'll be. Wat je niet al te vaak hoort. Uh, Vivaldi heeft wel iets voor het instrument geschreven. Maar we luisteren nu, gaan nu luisteren naar een uh, hele, voor mij althans, hele onbekende componist. Namelijk uh, Raffaele Calace. Nooit van hoort, van die man. Maar goed, of misschien is het wel een mevrouw. Kan ook wel. Concert voor mandolin in nummer 2 in A mineur. opus 144 en daaruit het eerste deel, het Maestoso. Het wordt uitgevoerd door een Fransman, die heet uh, Julien Martino. Die speelt mandolien. En dan gaan we even naar mijn beste Italiaans. Het Concerto Italiano, onder leiding van Rinan, uh, Rinaldo Alessandrini. Ja.